Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De man die gisteren werd opgepakt omdat hij iets te maken zou hebben... met de vermissing van een meisje van 12 zit in volledige beperking. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De 49-jarige Amerikaan wordt maandag voorgeleid bij de rechte commissaris. Hij wordt officieel verdacht van het onttrekken van een minderjarige... aan het ouderlijk gezag. Het Rotterdamse meisje verdween donderdagmiddag. Er werd een Amber Alert verstuurd en gisteren werden het meisje en de man in een hotel in Rotterdam gevonden. Frans Timmermans lijkt een goede kans te maken om de nieuwe voorzitter te worden van de Europese Commissie. In de marge van de G20-top in Japan hebben de belangrijkste regeringsleiders gepraat over de verdeling van de functies in Brussel. Bondskanselier Merkel liet doorschemeren dat het of Timmermans of Manfred Weber wordt... Volgens de Duitse krant Die Wet zou al zijn afgesproken dat Timmermans voorzitter wordt van de Europese Commissie. Weber zou dan voorzitter van het Europees Parlement worden. Maar dat wil niemand bevestigen.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 Lieke Martens begint vanmiddag in de basis van de WK-wedstrijd tegen Italië. De afgelopen dagen waren er twijfels of ze wel kon beginnen... omdat ze last had van een teen, maar ze kan dus wel gewoon spelen. Bondscoach Wiegman stuurt haar vaste elf het veld in... dus ook Janice van der Zande die tot nu toe nog niet echt in vorm was. Over een uur wordt er afgetrapt in Valenciennes, waar het zo'n 35 graden is. Het weer volop zon. Het is 28 graden in het noorden... tot 33 in het oosten en het zuidoosten. Morgen is het koeler met 20 graden op de kust en 30 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 is nam horen in beide richtingen... een kwartier vertraging met Purmerend vanwege werkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht... Bij Amsterdam staat file op de A10 richting Nieuwe Meer vanaf Watergasmeer bij Amsterdam Oud-Zuid. Een half uur verdraging na een ongeluk. En er zijn bergingswerkzaamheden op de A10 Koenplein Nieuwe Meer bij Knoop Nieuwe Meer. Daar is de linker rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 you back, is that gonna get you back, and I've been trying to get your attention. Deze single van de Breakfast Club beginnen we Stamford op zaterdag. Ja, het is 8 over 2...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 er hadden een aantal coureurs onder wie Max Verstappen toch wel de nodige moeite mee. Verstappen, nou, Bottas we... ging er nog mooier af. Ja, die ging er nog harder af. Uh, als we de bordjes uh, voor de uh, juryrapporten uh, moeten geven, 5.9, 5.8, 5.9, dan ging die wel naar Votterie Bottas toe. Want dat was echt een crash uh, waarbij uh, zijn hele voorkant uh, helemaal kort en krom uh, stond. Waarbij dat van Verstappen, ja, daar vloog nog wel een, uh, een achterwieltje af. Dus die jongens die hebben het ook nog best wel uh, lastig van Red Bull.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 Nou ja, goed. Ik vind deze ook wel leuk uh, op de achtergrond. In <laughs> con de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 idea. Quale idea? Maliziosa massa pra te A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia a sgusciata, ma guardatolo, guardata, bloccata, carezzata, sul visino su ma sembrava una patata, ma chiappata, l'ho follata e ne ho fatto una printata, oh yeah. Si dice così, no? E poi, che idea? Vale idea. non vedi che lei non ci sta? Che idea, ha vale l'idea, è maliciosa massa pratica Che in een ander no, niet. idea, zo lang is, zoals in je in een in een in een in een in Jaap en hoor je in één keer des platen ja, op de achtergrond? Ja, het is zeker volgens mij is juist 1981 Ja, italo disco, eigenlijk een beetje misschien wel de, een beetje de vandaan. Pino natuurlijk en uh, dat nummer dat heet Makwada idea. Heerlijk hè bij dit uh, zonnige ja, weer, een De middag. Temperatuur uh, dat, dat mag ook wel uh, eerlijk gezegd. Ja hoor. zeker. Dus, uh, nou wij hebben heel veel uh, zonnige muziek vanmiddag. Dat hoor je tussen twee en vijf een hele goede middag. Zo so, dat ja, koper met het stof nieuws in het kort maar dit is Stevie wonder mama I don't understand wala you can't like en my shaking room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 Don't you worry about a thing, my Cause I'll be standing on the side when you check it out. When you get off your trip. Don't you worry about... Deze zin van uh, Stevie Wonder om het zomergevoel echt te krijgen. Heerlijke zomergevoel hier in Korts. Uh, don't you worry about a thing. En die plaat plaatje je misschien trouwens ook nog wel in de uitvoering van uh, Incognito. Toch? Ja, nou, dat klopt wel. Dat uh, was ooit uh, de cover, eigenlijk uh, van het origineel uh, wat we net hebben gehoord. Zo is het? Ik ga uit dat uh, het origineel van Stevie Wonder is dan. Want, uh, nou, uh, dat is ook zo. Nou, ja, dat dus, wel dan. Oké, okay, het ja. nieuws in het korts.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 Hell I'm the street lights in the sea. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. I can't fix each and all your problems. I'm no good with names and faces. Just sent me naked pictures from a neck, not to the waste. I get my feelings involved. She stop returning my calls, the flaws, turning the walls and barricades. And I'm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 Van Duran Duran wordt wat minder vaak gedraaid op de radio. Dus oh, yeah. vandaar ditmaal gekozen voor de Union of the Snake. Het is één minuut over half drie. Zal dus voor het goedemiddag. goeiemiddag. We zitten er klaar voor het weerbericht. En dat doen we dit keer met Jaap, want uh, Albert-Jan zit nog uh, in Spanje. Ja, en daar is het heel erg heet trouwens. Uh, waarom is het daar? Ja, nou, daar uh, gaat A het uh, heel dik over de 30 graden uh, dan, dan, dan, dan valt het hier nog wel mee. Dan zijn wij zijn nog kleine kinderen bij uh, vergeleken met uh, de Zuid-Europese temperaturen. Hoewel, uh, het kan hier ook uh, aardig uh, spoken. Want uh, volgens uh, onze weerman uh, hier uh, Rico uh, is het uh, weer... lijkt wel een beetje op uh, dat in zuid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 Uh, dat is voor mij een zeer prettig zomer. Ik hou niet van dat, uh, dat hete weer. Nee, nou, ik hou er wel zit. van. Maar goed, nou, ja, dat maakt uit. Mag jij weten. Ja, uh, www.ricoweer.nl Daar kan je het weer nalezen. Of ga ook eens naar meteopagina.nl Dank je wel, ja. Dat was het het en, en ken je hem nog? De single van Snow en uh, Informer. Oh ja, ja. jaren negentig. En die hebben ze in een, een nieuw jasje gestoken ja, samen ja. met de uh, Daddy Yankee <laughs> en <dan heet laughs> hij heeft ineens con kopje ja. aan. Jan Como ella los menea, hueve pum pum girl, es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. A la yo pum pum girl, con calma, yo quiero ver como ella lo maneja. Muevese pum pum, girl, tiene adrenalina, y mete la pista, vente, lo que sea. A la que yo pum pum girl, ya vi que estás solita, acompáñame. Met haar dans, alleen haar in haar neen shine Je neemt me niet, dat ik me stond mee En dit boom, shabat ik, maar neemt me liever Dat ik me flatte, dat ik me een kaart voor een baksa Je neemt me een Yankee, ik ben reachin' naar een kaksa Een groot hit van dit moment, Dijsje Konkoma, de single van Daddy Yankee en Suna Ja, we hadden net het weerbericht, hadden we het ook over Spanje en Albert-Jan En de temperatuur daar, dat die ook hoog is ik Krijg net een bericht daar uit Spanje, Albert-Jan. Albert Jij, Albert-Jan zit jaap, daar en Jaap, jaap zit dat hier. Dat het daar 34 <laughs> graden is op dit moment. Dus ja, ja toch wel redelijk warm. Nou, we gaan lekker door met de zonnige zomermuziek bij Veel CFM. Veel vieren, toch? Tezamen met Galaxy. Ja, dat. Yes. <laughs>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 En uh, ja, misschien dat Roy nu al stiekem toevallig dat uh, gerecht aan het maken is, dat weet je natuurlijk niet. En vanaf 7 uur is het uh, feest bij Lauro en Hardy trouwens. Uh, ja, dus 20 jarig bestaan, uh, uh, wat weet jij daarvan, of uh, moet ik dat ook uh, nog even gaan voordragen? Nee, ja, maar misschien, maar gaan juist... misschien in de evenementagenda ofzo? Eh, uh, moet ik even kijken in even die evenementagenda, want uh, die staat ook meestal hier nee, nog. Nee, maar wel het doen straks wel, oh, ja, uh, straks, straks, ja. straks wel Goed. We hebben het over het feest inderdaad, 20 jaar Lauro en Hardy in de Hotsestraat.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 Pass by night and have with another guy. Ook weer zo'n uh, gouden die je niet zo vaak meer hoort. De lekker gedraaid op de zaterdagmiddag. Roxy Music en Dance Away. Ja, we hadden het net over uh, Fabiane Dammers. Ja, buiten. Uh, uh, mensen die uh, haar volgen op Instagram. Uh, die hebben ook uh, van de week een bericht uh, kunnen zien dat het uh, gezondheidstechnisch. Iets wat minder met haar gaat, uh, dat heeft allerlei oorzaken. Dus uh, om nou het hele medische dossier van Fabian het Amers uh, via de radio te bespreken, uh, lijkt me wat overbodig. Uh, mensen die uh, dat willen doen, die moeten dan maar even op Instagram uh, kijken. Ze heeft daar een berichtje over gestuurd.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 ook allerlei opdrachten voldoen en aannemen. Ze heeft ook een, een studie Italiaanse gedaan, dat heeft ook te maken omdat ze, haar moeder is een volbloed Italiaanse, dus ja, dan is het ook niet vreemd dat ze mm -hmm. dat ook gedaan heeft. Uh, Italiaans, dat, daar heeft ze ook iets mee gedaan, want ook daar schijnt ze liedjes over, de, over te maken en dat zingt ze ook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 ...is zij te horen en te zien. En dan uh, duurt dat uh, optreden zo'n drie kwartier. Dus tot tien over half drie. En dan uh, zal ze daar ook weer uh, de nodige nummers voorbij laten komen. En aangezien wij dus ook een beetje hebben uh, wat, wat hebben gezien... ...over de medische uh, omstandigheden waarin uh, Fabiana Dammers uh, heeft uh, gezeten... ...en nog steeds een beetje zit... ...dacht ik aan een nummer op uh, het, uh, het laatste album, het eerste album...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 I realize I'm alone, not alone, my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 En dan hebben we het over de kwalificatie in uh, Oostenrijk. Jaap, ja. ja. Ja, ja, ja. En we zitten toch in de reggae uh, stemming. Ja, Daar kan deze er de, de, nog wel even bij. Deze kan er zeker bij. Pieter Tosh en Johnny B. Good. Tot zo.